Joris Stubinetski met het NOS-journaal. De val van het kabinet negatief effect op de Nederlandse kredietwaardigheid, zegt kredietbeoordelaar Moody's. Het bureau waarschuwt in een rapport dat er snel politieke zekerheid moet komen. Volgens Moody's heeft Nederland een lange traditie van begrotingsdiscipline, maar is er nu onzekerheid over het toekomstige beleid. Het bureau zegt dat Nederland in Europa een slecht voorbeeld geeft als het tekort verder oploopt.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 Het kabinet Rutte was van plan om pakjes sigaretten en cheque 20 cent duurder te maken. Dat blijkt uit doorrekeningen van het Centraal Planbureau, waarvan nu meer details bekend zijn geworden. De accijnsverhoging per 1 januari zou 200 miljoen euro opleveren. In de plannen zouden ook de gratis schoolboeken sneuvelen. Ook dat zou 200 miljoen opleveren. Het weer vanuit het zuiden trekt bewolking met regen over het land. Overdag bewolkt en vooral smiddags buien. Het wordt dan zo'n 13 graden.